In Fort Lewis is de Amerikaanse oud-generaal John Shalikashvili overleden. Shalikashvili was midden jaren 90 bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten. Speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog in Bosnië. Hij is 75 jaar geworden zwemster Inge Dekker heeft op de wereldkampioenschappen in Shanghai de halve finales bereikt van de 100 meter vlinderslag. De vrouwen Vetteploeg plaatsen zich als tweede voor de finale van de 4 x 100 meter vrije slag. De finale is later vanochtend om 12 uur. Bij de mannen plaatsen Lennart Stekenenburg en Jurie Verlinde zich ook voor de halve finales van de 100 meter schoolslag en de 50 meter vinderslag. Het weer onstuimig en regenachtig en rond 17 graden vandaag. Namorgen wordt het droger, af en toe zon en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De schippers van BNN. Goedemorgen, het is 24 juli 2011 en als je naar buiten kijkt, als je net wakker bent, dan is het geen mooie dag. Echt niet. Het is echt, het gaat, dit gaat niet jouw dag worden, dat weet ik nu al. Het is, nee, het is het gewoon niet helemaal. Het regent, het waait heel hard. En wij zitten nu al, s ochtends, een beetje, met de kaart op onze schoot al te kijken van, ja, kunnen we eigenlijk wel varen morgen? Want we hebben een, een flinke boot. En uh, als je denkt dat je met zeilen veel, uh, veel wind nodig hebt. Nou, met, met motorboot varen heb je eigenlijk liefst geen wind nodig. Want die boot gaat alle kanten op als het, uh, als het uh, flink hard waait. En we moeten een gevaarlijk stuk, hè, morgen vandaag eigenlijk. Ja, we moeten van Spakenburg naar Almere op zich twee uurtjes varen, denk ik. Het is ja. iets van 15 kilometer. Maar we moeten er wel meer over het meer oversteken. Het Veduwe meer niet. Ik pak de kaart? Hij uh, ligt achter in het kastje. Dat is een flink meer en we kwamen ook toen we hier aankwamen varen in Spakenburg eh, hebben we echt 300 meter van het meer gehad en toen waaide het ook al behoorlijk. En dan merk je ook echt wel dat er dan ineens heel veel wind op je boot staat en dat is toch niet al te prettig want ja dan, dan ga je echt alle kanten op en er komen flinke olietankers aan. En morgen is dus echt, of vandaag sorry, is dus echt een hele slechte dag. Maar Frank zit even te kijken hoe dat meer heet. En? We zitten nu in Spakenburg. Het Eemmeer. Het Eemmeer. En het Eemmeer is dus vrij breed. En ja, als je een breed meer hebt en je, en je hebt flink wat winst vanaf de zijkant, dan, uh, ja, dan, ga, je, dan, ga, ja, dan ga je flink te keren. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want we willen het wel een beetje veilig houden. Natuurlijk, want we willen wel veilig aankomen in Almere. Want dat is, uh, ja, wie wil nou niet veilig aankomen in Almere? En we komen ook langs het eiland Dode Hond. Yeah. Dus dat, dat uh, betekent niet veel goed. Eerst het Eemmeer, dan uh, even een smal stukje onder de brug door. Um, en dan komen we op het Gooimeer. Hmm. En dat zijn we in Almere. Ja, dus dat zijn wel best linkermeer. Dus, nou, daar moeten we een beetje voorzichtig mee doen. Uh, uh, gaan we even bekijken of we nog gaan varen. Uh, uh, dat is allemaal vandaag. Ondertussen hebben we genoeg te doen, want Spakenburg wordt dus wakker. En wij hebben nog een aantal reportages aan je te laten horen van wat we gedaan hebben de afgelopen week. Zometeen ook nog heel even babbelen over Amy Wynos. We gaan het ook hebben over uh, de Tour. De Tour de France vandaag is de allerlaatste dag. En het is eigenlijk wel zeker dat uh, Cadel Evans de gele trui gaat winnen. Maar wie wint nou de groene trui en uh, Sanchez die hè? Ja, dat is ook wel zeker. Uh, zometeen uh, hebben we het over de laatste week van de Tour de France. Nu eerst muziek van The Kings of Leon, Back Down South. King's South, Leon en Back Down South hier op Radio 1. Als je het een beetje hebt gemist wat we aan het doen zijn, even het verhaal in het kort. Wij zijn de schippers van BNN, Frank en ik. Ahoy! En uh, ja, wij, wij varen van Sneek naar Sneek. En dat klinkt makkelijk, maar we hebben er een enorme cirkel van gemaakt. We varen van Sneek helemaal naar beneden toe. En zijn nu aanbeland in Spakenburg. En varen daarna nog door naar Almere-Muiden. En daarna door uh, Loostrechtse ja. plassen komen uit in Maarsen Naars. gaan we via Utrecht naar Nieuwegein. En dan gaan we helemaal naar rechts richting Wageningen. Zutphen dan een keertje omhoog richting Deventer. Hattem, Zwolle. Zwolle, Blokzeil, en dan gaan we Friesland weer in meer inderdaad. En dan is de Sneekweek begonnen en dan komen we weer, uh, weer thuis eigenlijk met onze boot. En ondertussen laten we alle avonturen die we beleven horen op de radio tijdens BNN Today om kwart voor tien elke door de weekse avond. En ook op Facebook, facebook.com slash de schippers van BNN. Als je Facebook hebt, dan uh, vind je het misschien wel leuk om er even naartoe te gaan en ons te liken. Tenminste, dat liken wij wel. Um, wij krijgen ook opdrachten. Je hebt net al uh, vlak voor het uh, Nieuws van 6 uur de eerste opdracht kunnen horen. Frank, die moest op zoek naar een bekende Nederlander in Lemmen. Nou ja, uh, hoe makkelijk wil je het hebben? Wie heb je gevonden? Rintje Ritsma. <laughs> Ik sta met hem op de foto ook op onze Facebookpagina. <laughs> Rientje nou, Die wonen dus echt om de hoek, 300 meter verderop. Mijn opdracht, mijn allereerste opdracht, was het zoeken van uh, tien nationaliteiten in de haven van Vollenhoven. Het is hier te gek. Voilà, dat is één Nederlands. Ja, een Chinees? Een Chinees? Even aankloppen. What? Hallo, we Hei. zijn van BNN, van Radio 1. Kunt u in het Chinees zeggen: ik vind het hier te gek? Oh, wat je dat Mag ik misschien eh, de Pool even spreken? Tot hij is heel Zapienkne. Prima. Goedemorgen. Uh, from... Komst u van Oost-Duitsland? Nee? Nice. Nein. Doch. <lacht> Doch. Doch oder etwas. <lacht> ähm, ähm, ich bin von der Niederländische äh, Rundfunk äh, und ich, äh, ich suche äh, zehn Nationalitäten. Sie müssen sagen, ich finde es sehr toll hier. Können Sie oh. das für mich sagen? Nein, das kann ich nicht sagen. Nee. Nein? Nein? <lacht> Nein? Nein. Aber ich kann ich kann 1 Million Euro verdienen. Oh, wat een gemene Duitsers! Een ja. hele gemene Sieer Duitsers, zien we weer. Weer. weer! Maar ik heb een Vietnames daar en die uh, <laughs> vindt het als ik al gezellig. Hahaha! En ik vind het hier zeer tollig. Ik vind het hier echt super. Dat da was hem, okay. dat was hem. Da ah, Dankeschön. En van Österreich, gé? Österreich? Oh. Ja, Österreich. en dan krijg ik 1 miljoen euro. En ik, die helft daarvan? X! Ik vind het hier zeer ja. ja. toll. Dankeschön! Do you speak English? It's very nice out here in Wallonova. Volonhoven, is molto bello. Venite a visitarlo. you. Ah, gaat goed Frank. We nou, lopen helemaal in de keuken van een van het restaurant. Even mooi Bruna, hier in Wallonova. Ja, die telt, die telt. Hè? Ja, zeker. Grazie. Frank? Ja? Iemand uit Swahili. Ja, ik... jij is op. Ja, ja, ja. Wat ik nu ga doen. Hè? Ja, ik loop met je in het Swahili, weg. het is hier fantastisch in Vollenhoven. Asanta Sana de Vollenhoven. Is dat echt? Koenamatata. Koenamatata. Toen zit je Frankie. op negen. Negen, nog eentje. nog eentje. De schippers van BNN. Ja, en die ene heb ik dus niet gevonden, helaas. Opdracht mislukt. Dit is het mooiste Nederlandstalige liedje, wat mij betreft, ooit geschreven. Door Axel Lekien en het liedje heet Linette. haar verdrietjes, haar twijfels en zorgen. Ze schuift op de bank dichterbij. Hoe hou ik in Gods naam verborgen, dat ik ook vaak zo aan haar heb gedacht? En dat ik niets liever zou willen maar niet voor één nacht. Linette heeft vriendjes genoeg. En ik ben veel te trots om er eentje te worden Dat is veel te veel, veel te vroeg Dat is nog niet eens aan de orde Als ik nu kies, dan verlies ik het toch Als de illusie voorbij is, wat blijft er dan nog? Het lijkt overdag of het vuur is gedoofd En ik jou uit mijn hoofd heb gezet en toch sta ik op en ga ik naar bed met jouw naam op mijn lippen. Lynette, dat is het nou net. Lynette weet precies wat ik wil. Ik zeg ik ben niet verliefd, maar ik zou het zo worden. Ze vraagt me wat is het verschil. Dat is al niet meer aan de orde. Als ik kan nu zie bewijzen we toch Als de illusie voorbij is wat blijft er dan nog En toch sta ik op en ga ik naar bed Met jouw naam op mijn lippen Linet. Ik laat het aan niemand zien En al denken mijn vrienden dat ik het wel red Ik red het maar net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 Kom binnen dat het misschien wel een saaie Acta en de Munnik is. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Het is absoluut geen saaie Acta en de Munnik. Het is gewoon een kwaliteitsmuziek en niet te vergelijken met Acta en de Munnik. Maar goed, en je weet het. is een bizarre, bizarre dag vandaag. En gisteren eigenlijk vooral, want er zijn twee mensen overleden die. Uh, waar, waar, waar, ja, waar mensen wel echt van in shock zijn. En we waren al in shock natuurlijk door de gebeurtenissen in Noorwegen. En toen kwamen we vandaag, gisteren dus, Johnny Hoes is overleden. Ja, 94 jaar is hij geworden. En Amy Winehouse. 27 jaar is hij geworden. Ja, en dat, dat is voor ons natuurlijk in onze generatie. Natuurlijk nog een stukje heftiger, want uh, ja, die kennen we goed. Uh, voor, de, voor de mensen die Amy Winehouse niet zo goed kennen, kun jij even een korte schets geven van haar leven? Um, ze was heel jong, 18, 19, en toen kwam zij uh, met een album dat heette uh, Frank in 2003. Frankie. Frank, ja, <laughs> meer toeval kan niet. En uh, dat sloeg wel aan, dat was wel goed, maar dat was niet helemaal nog. En toen kwam ze met een album Back to Black. En dat was zo'n goed album. En de muziek die ze maakt is een beetje, ja, ze, ze grijpt eigenlijk sol van de jaren 50, 60 en 70 in één. En dat brengt ze met heel veel... Uh, Emotie. Alles wat zij zingt, dat, dat klopt ook al wat ze zegt. Ze zingt over uh, drank, ze zingt over afkikken. Rehab is een bekende single van haar. En dat lukte niet zo goed, dat afkikken. Nee, nee, nee. uh, want ze, ze zat flink aan de drugs en aan de drank. En ja, ze is dus 27 geworden. En dat past ook wel heel goed bij haar leven en bij haar muziekstijl. Want ja, je hebt meer mensen die 27 zijn geworden. Jim Morris. Die hadden dezelfde leefstijl eigenlijk. Ja, ja veel drank, veel drugs, heel, heel rock en roll. Uh, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain. Nou, het zijn maar een paar namen. En zij komt in dat illustere rijtje nu. Maar het is best wel, het, ze maakt wel hele mooie muziek. En Adele en Duffy. Duffy hebben we eerder gedraaid in dit programma ook die uh, ja, zijn wel geïnspireerd door haar ook, door Amy Winehouse. Dus dat was al een grote. Ja. En, en ze is uh, gisteravond is dus overleden, ge gevonden in haar appartement in Londen. En de ambulance is nog wel langsgekomen, maar dat was eigenlijk te laat alweer. Um, de, de, de, de, de politie in Engeland die zegt nu dat we nog niet mogen speculeren over de doodsoorzaak. Dat dat eventueel wel eens druk zou kunnen zijn, maar ja... Dat, die is Met toch... zo'n leven, Luc. Met ja. zo'n leven. Het, de kans dat het een overdosis is, is wel heel groot. En ook omdat ze... Uh, een, een maand geleden nog is uitgejoeld. Ja. Ze hadden een soort van rehab gedaan op een gegeven moment. En toen dacht iedereen van hé, hey, het gaat weer een beetje beter. Toen is ze weer het podium op gegaan met die steengoede band van haar. Ze heeft echt een topband. En toen ging ze weer het podium op. En toen is ze gewoon in in, in Belgiado, geloof ik, ja. is ze echt van het podium uitgejoeld. Omdat het gewoon zo slecht was en ze was echt stomdronken, stond ze op het podium te zwalken. Dus toen zag je al wel dat het, dat het niet heel goed met haar ging. Ja, ik heb een filmpje daarvan gezien dat ze daar stond op het podium. Ja, echt gejoel, maar ze, ze, ze stond ook voor die microfoon en ze keek een beetje om zich heen en ze zat aan haar arm te pulken. Ze was helemaal gedesoriënteerd en ja, ze was gewoon echt, echt lazeren, zoals ze daar dan stond. Ze daar. Ja, en sommige, sommige kenners van de muziek die zeggen ook dat dat wel misschien een knak was voor haar, dat ze echt uitgejoeld werd en dat niemand meer, uh, ja, eigenlijk even niet meer van haar hield, omdat ze zo daar raar stond te doen. Terwijl haar muziek, Echt, je zei het al, steen goed is, een steen goede bent ook. Nou, laten we luisteren naar een van die steen goede platen. Amy Winehouse, 27 jaar geworden, back to black. Amy House and Back to Black. En je wist natuurlijk ook al dat, uh, dat toen je gisteren ging slapen, dat dit dan de plaats zou zijn waarmee je zou opstaan... Dus is gisteren overleden, op 27-jarige leeftijd. Uh, we zitten midden in uh, Vaar 7. In plaats van 4-7 tot 7 uur vertellen wij al onze avonturen die we beleven op de boot hier met de schippers van BNN. Volg ons ook online via facebook.com slash de schippers van BNN. En we hebben allemaal opdrachten, hè Frank? Ja, uh, jij had uh, toen net je opdracht. Je moest 10 nationaliteiten laten zeggen... In hun eigen taal, het is niet te gek in Vollenhoven. Is niet gelukt. Nee, haha, er staat 1 voor mij nog steeds. <laughs> de volgende opdracht was dus weer voor Frank. En uh, dat was wel een grappige. er is namelijk een soort internethype gaande. Leisure diving heet dat. En het is weer de opvolging van Owling. En Owling is eigenlijk weer de opvolging van planking. Um, als je geen idee hebt waar ik het over heb, ik zal het heel snel uitleggen. Planking is op de grond liggen of ergens, als je maar gefotografeerd wordt als een plank. Um, Owling is uh, nog intelligenter, namelijk gefotografeerd worden, terwijl je doet alsof je zit als een uil. Echt superleuk. En large diving is wat dat betreft eigenlijk ja. wel een stuk creatiever weer. Want dan moet je je namelijk jezelf laten fotograferen met droge haren, um, terwijl je boven een zwembad of een meer of wat dan ook zweeft in een bepaalde grappige houding. Ja, en welke houding moest jij? Ik uh, moest in de, in de Boeddha-houding. Ja, de Boeddha-houding, dat is dus zeg maar met je, uh, met je, met je uh, benen gekruist, ja, ja, als een, een kleermaker zit. Ja. En dan je, je handen als, alsof je kaarsjes vasthield. Zo, zo zei het, oké? Okay? Ja, ja, ja. ja, nou eens even luisteren of die opdracht is gelukt. Oké, okay. even uh, een mee. Ik ga dus het water in. Hoes willen we ja. hè? Ja. <laughs> nu is er geen zwemsteiger hier, dus ik ga vanaf de boot springen. Ja. Ja. Hey. Alles voor de punt. Alles voor, ja, ga lekker in je gang. En ik moet dus een foto maken. En moet dat toestel dan met de lens naar mij toe of naar jou? Ik snap het niet zo goed hoe het werkt, die fotofunten. Kun je me uitvoeren? Lukkig <lacht> sla, je, je, sla je, je helemaal lens <lacht> als je het saboteert. <lacht> ga we maar springen? Maar ga je vanaf. Waar je... spring ik zo hier naar de zijkant? Waar ga je springen? Hier naast de boot. En waar moet ik dan staan? Ja, daar een beetje voor op de boot, bij die, bij die voorste. Oh, je springt naar de zijkant? Ja, dan spring ik zo naar de zijkant. Want ja. Want ik moet zweven. Okay, Frank die staat dus nu op de kant van de boot en uh, we liggen midden in de haven, de hele haven is dus mee te loeren. Is dat wel. Uh... Ik kan ook een filmpje maken, nee, dat is niet goed. Nee, een foto. Ja. Dat is het hele idee. Nou ja. Net is dat planken. Let's go for it zou ik zeggen. Ja, ik, uh, ik doe mijn best. Ja, maar ik doe een sprong naar de zijkant? Ja, en dan bam in uh, de Boeddha. Oké, okay, gaat hij, hè? Ja. Hahaha, Harkil! Harkil! Harkil! Je hoofd! Nee, je hoofd! Ik heb hem niet, ik heb je hoofd niet! Hahaha, wat goed! Ka, die telt hoor, die telt! Nee, dat, we, dat mag weer de mijne beslissen! Can we trust from here? Who can we trust? And are you? you trust From cradle to grave From ashes to ashes From dust to dust Because, because Our paths They cross. It was our Yesterday was hard on all of us. En uh, nou, die man die heeft deze muziek dus echt gemaakt voor het weer. Het weertype dat je ziet uh, wanneer je nu je gordijnen open doet. Ik doe ook even de deur open hier, want... We ja, gaan even kijken hoe het er buiten uitziet. Even kijken hoor. even het ritsje open. Ritsje van de tent. Ja, regen. Regen, ook hier in Spakenburg waar we langzaamaan wakker worden. En uh, waarin de rest van Spakenburg ook langzaamaan aan het wakker worden is. We zitten nog midden in de opdrachten. Nog eentje te gaan, dan hebben we de vier gehad. Waren de afgelopen week uh, de opdrachten. De laatste was voor mij. Uh, mijn opdracht was uh, dat ik ervoor moest zorgen dat Frank veertig vlechtjes in zijn haar kreeg. Nou ja, Eigenlijk moest ik het zelf doen. Alleen, uh, ik stond, ja, stond 2-0 achter. Dus het uh, werd tijd voor een list. Het is echt een beetje een lode last om mijn schouders te worden, die opdrachten altijd. Het komt er altijd nog een beetje bij en zo, je bent ja, zo druk de hele dag. wat eind van de dag. Nou, nee. Het is uh, guur in uh, Spakenburg. Ik moet dus veertig vlechtjes maken. Kan jij vlechten? Nee, ben je Nee, een beetje? Nou, vast wel als ik het ga doen, maar uh, hey, kijk eens waar wij naar binnen gaan. Ja, die is haarlijk. Hallo. Hallo. Wij zijn de schippers van BNN. En um, nu vroeg ik mij af of iemand van jullie even tijd heeft om 40 vlechtjes in deze jongenshaart uh, te maten. 40 vlechtjes. Oh, vlechtjes. 40 vlechtjes. Oh, mooi. Je haar is eventjes gekampt. Zo oh, ja. <laughs> ja. wil niet gebeuren. <laughs> het, is, het is helemaal zijde zacht geworden, jongen. Ja. Goeie opdracht dit weer. Hoe lang maar. ben je niet naar de kapper geweest? Ik denk uh, een jaar nu. Ja, hoe lang is het? Het komt echt over je schouders. Ja, nou ja even aan, de, aan de achterkant is het echt op, uh, op mijn rug. Hè? Ja. Nou, Frank. Gewoon van boven. Twee vrouwen omheen. Ja. ja. Ben jij dan? Ja, ja. Ik vind het een leuke opdracht. Let op. Ik zal yes. het één keer voordoen. Ja. Daarna mag je het zelf doen. Want nu hebben we eigenlijk wel genoeg geholpen. Drie strengen. Nee, dat deed je handig, gewoon met je vingers. Nou, de links gaat over rechts. Ja. En dan de rest is het gewoon over een... links. Ja, precies. Zie je Ja. En dan aantrekken. Niet te hard, hè? Nee. Leuk. Dat is schattig zo hier. Ja. Alsjeblieft. Komt helemaal goed. Oké. Okay. En dan elastiekie. Zo. Tadaa. 40. Frank. Oh, wow, wat zie ik eruit? Like a man on vacation, we'll dream without it. Dream with me. Let's have a great adventure. We'll walk the streets of London Town. And in my imagination, we'll be the only ones around. Whoa. A daydreamer, come see what I see. I'm a believer, all that I need is the air that I'm breathing and you be with me. There's nothing more than that, so won't you dream with me? Competitie, Frank, deze Dotan. Met wie? Met zichzelf en met zijn, uh, met zijn fans. Uh, je moet namelijk dat rieltje. moet je dus kunnen fluiten. en als je dat heel goed kan, dan uh, mag je meedoen op het podium van, uh, van Dotan. en dan mag je dat liedje fluiten. En nu heb ik met iedereen die bij V7, uh, s ochtends erbij was. met uh, Rick en met Lieke heb ik het allemaal geprobeerd. Rick kon er absoluut niet fluiten van BNU, University. Lieke een beetje. Nu wil ik het ook even met jou proberen. Dus uh, go your gang, the floor is for you. Uh, het laatste wist ik even niet meer. <laughs> ik vond het wel oké, wel best <laughs> goed. Daydream hoorde je van Dothan. Pieter spreekt. Ja, het is dan wel de schippers van BNN slash fa 7. Maar ook vandaag gewoon een column van Pieter Derks. België mag dan een stuurloos land zijn. Met een boze koning en niemand die een kabinet wil vormen. Waardoor Gert van Samson op dit moment de machtigste man van het land is. Eén ding hebben ze in elk geval wel. Het beste theater van Europa. Nergens worden zulke leuke toneelstukjes opgevoerd als in Brussel. Hoe lang er ook vergaderd en onderhandeld wordt... hoeveel Europese landen ook om wat voor reden dan ook met elkaar in de klins liggen... uiteindelijk is de uitkomst van alle Europese topoverleggen altijd hetzelfde. Iedereen gewonnen. Er is nog nooit een politicus uit Brussel teruggekomen... die met een sip gezicht tegen zijn parlement moest zeggen dat al zijn plannen mislukt waren. Behalve dus de koning van België, maar dat is een binnenlands probleempje. Ook bij de redding van Griekenland deze week waren alle leiders blij. Of ze nou van tevoren hadden geroepen dat er geen cent meer bij mocht... of juist vonden dat we allemaal solidair moeten zijn... na afloop bleek aan alle wensen tegemoet gekomen te zijn. Ik zou zeggen, als we zo goed dingen uit kunnen praten... moeten we misschien maar meer problemen naar Europa doorschuiven. Laten ze dan de Israël-Palestina kwestie ook eens bekijken... en met Noord- en Zuid-Korea gaan praten en met Gordon en de toppers. Ook onze eigen premier stond trots te vertellen... dat hij de Nederlandse eisen in het akkoord had gekregen. Dat heet hij natuurlijk voor de Nederlanders, want buitenlandse politiek draait uiteindelijk maar om één ding, binnenland. Elk woord dat in het Brusselse theater wordt uitgesproken is bedoeld voor een ander hoekje van de zaal. Het publiek wordt maar zelden als geheel toegesproken. Dat zorgt voor leuke spagaten, niet alleen in Europa, ook in Afrika, waar onze staatssecretaris Ben Knape op bezoek was. In het door droogte getroffen Hoorn van Afrika moest hij zijn woorden op een goudschaaltje wegen. Hij moest de ernst van de situatie duidelijk maken aan het Nederlandse volk... dat thuis luisterde en geld moest doneren. Hij moest zijn Keniaanse gastheren het gevoel geven dat er hulp kwam... maar tegelijkertijd moest het ook weer niet zo erg klinken... dat de regering er heel veel geld aan kwijt zou zijn. Dus uiteindelijk noemde Knapen de droogte, de hongersnood... en de bijbehorende vluchtelingenstroom in Kenia een soort van crisis. Ik wist niet dat dat een officiële status is, een soort van crisis... Waarschijnlijk is er gewoon een budgetair lijstje dat een soort van crisis goedkoper is dan een echte crisis, maar wel weer duurder dan een potentiële crisis. Je moet ontzettend oppassen met wat je allemaal zegt in het buitenland, want elk woord kan geld kosten. En dan is crisis nog niet eens het duurste woord. Het allerduurste woord, het woord dat geen politicus durft uit te spreken, is nog altijd sorry. Overal ter wereld wachten onderdrukte of misbruikte of vermoorde groepen mensen op excuses. Maar wie sorry zegt, moet de portemonnee trekken. Dus politici kijken wel uit. Spijt betuigen. Dat is de beste uitweg. Nederland deed het ook voor slavenhandel en politionele acties. Want spijt is juridisch weer iets anders dan excuses en heeft als groot voordeel dat het gratis is. Ja, het is een prachtig spel, de internationale politiek. En Europa zit in Brussel op precies de goede plek. Want nergens weten ze beter hoe hopeloos verloren je bent als iedereen die meedoet aan verkiezingen zichzelf wijs maakt dat hij gewonnen heeft. Pieter spreekt. Ze duren naar de horizon. Alleen maar water trekt zich voor ze uit. Ze moeten nog 47 Hier op Radio 1, met de schippers van BNN. We varen door heel Nederland heen en beleven de grootste avonturen. Dan golft het goed, niet te stuiten, niet te sturen. Duur te dagen, duur te duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen.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 Kan het plotseling gaan baaien, ook al wil je er niet aan. Als het God, dan God het goed niet te sluiten. En als het golft, dan golft het goed. En uh, ja, het golft dan wel niet daar in Frankrijk, maar het is wel een, een spannende tour geweest. Leo Aquina van het iskoers.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ruud. Hallo, hallo. We zitten op een boot, wist je het al? Ja, ik, uh, ik heb het gegeven van jou wel. <laughs> dus uh, ik, ik moet zeggen, ik, ho ik hoor het ook een beetje aan de lijn, maar dat komt wel goed. Ja, dat komt wel goed, dat komt wel goed. We zitten hier dus uh, midden in uh, Spakenburg, hartje Spakenburg. Even kijken of we Spakenburg laat je horen. Ja, dat is Spakenburg dus op de vroege ja, Ze Helemaal nog een beetje. Ze slapen nog een beetje. Het regent hier pijpenstelen. Hoe is het bij jou? Is verschrikkelijk. Ja, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ja. Laten we het hebben over de laatste week van, van de Tour. We hebben de Tour een beetje met je doorgenomen de afgelopen weken. Um, allereerst even jouw uh, jou, uh, jou, jou, jou, zeg maar jou oordeel over deze Tour. Wat vond je ervan? Ja, ik heb genoten. Ik vond het een hele mooie Tour. Um, en ik, ik zat gisteren, gisteren al een beetje te denken: van ja, hoe moet je deze toer nou klassificeren in het rijtje grote toer, uh, niet grote toer? Daar, daar heeft iedereen natuurlijk op een gegeven moment over. Ja, e, ja kijk, als Kadel Evans wint, die, die gaat niet nog eens een keertje vijf winnen. Dus het wordt in ieder geval geen hele grote winnaar in die zin. Maar goed, het is wel een grote winnaar, omdat de man is wereldkampioen. De man heeft, heeft de waanse pel, gewonnen. De man heeft een hele mooie carrière. En uh, hij verdient het, wat, wat mij betreft, wat ook wel. Um, en het is, wat betreft momenten die je gaat onthouden, is het denk ik wel een grote toer. Die twee Alpe-etappes, die naar de Galibier en naar Alpe de West, die ga ik allebei onthouden. Die weet ik al voor 40 jaar nog. Dus wat dat betreft denk ik ook dat het, ja, het is misschien niet de, een hele grootste toer. Maar ja. het is in ieder geval een toer die je blijft. En nou, uh, ja, dat was wel echt mooi. Maar er zat ook echt, alles zat erin hè? Ik bedoel, er, er, werd, er is heel veel gevallen in de eerste week. Uh, er, waren, er waren heel veel Nederlandse successen, tenminste daar hoopten we op, er was een bolletjestrui, er was een witte trui. En daarna hield het een beetje op met een Nederlandse suc succes ineens. Ja, nee, je zegt heel veel Nederlandse succes, dat vond ik eigenlijk nog wel tegenvallen. Er, er is geen etappe gewonnen, dan is dat natuurlijk al heel lang niet het geval. Uh, en die bolletjestrui, dat, dat, dat was dan even leuk, maar ja, daar is dat even een auto van de franse televisie in de weg. Um, ja, wat, wat Nederlandse succes betreft vond ik het een, een behoorlijk tegenvallende tour. Heel, toen we naar Open West fietsten, dat is dan een Nederlandse berg. En dat, daar uh, staan dan in bocht 7, we staan, uh, staan, weet ik het, hoeveel mensen in het oranje te juichen. En dat is hartstikke leuk, maar ja, de Nederlanders hebben het toch allemaal in de achterhoede. Het, ja... Het, wat, wat ik zo bizar vind is dat Rabobank is de ploeg met het grootste budget van allemaal. Ik geloof yeah. dat die, en dat is, dat is nog steeds weinig hoor, want wielrennen is wat dat betreft een rare sport. Dat gaat in, in die ploegen gaat ja, wel een hoop geld in, maar als je het vergelijkt met, met, een, met een aantal andere sporten ook weer heel weinig geld. Maar ik meen dat zij iets van een budget hebben van 15 miljoen, mm -hmm. en dat is verreweg het meeste van al die ploegen. Ja, als jij het meeste geld hebt, dan moet je in staat zijn om uh, in ieder geval iemand in de top 10 te, te zetten. Ja, of, He, een, of een of een of een etappe. Ja, Eén ja, etappe. etappe is te gewonnen door Rabenwang, ja. geloof ik, hè? Ja. Ja, ze hebben een etappe gewonnen, dat is waar. Ja, dat is maar goed, dat zijn geen Nederlander. Hè? Dat was Luis Leon Sanchez, een ja. Spanjaard. maar goed, dat, uh, hè, dus het is wel Rabenwang. Dus uh, dat is, ja, dat is ja. dan wat. Ja. Maar ja, de vakantie lijn moest het doen voor de Nederlanders. Nou, die hebben echt een heel wat beperkter budget uh, dan, uh, dan Rabobank heeft. En die hebben in ieder geval... Uh, goed, die ging natuurlijk ook op een hele andere manier toe in... maar die hebben het in ieder geval gekleurd. Hè, die, die. Hebben, die, die hebben aangevallen. Er zat uh, In de eerste week zat er altijd iemand van de vakantie mee in in aanval... Dan kan je zeggen, ja, wat heb je eraan, die jongens die winnen toch geen etappe. Hè? We zien ze wel, het is wel leuk om, uh, om mee te maken. En bovendien, uh, als je het niet probeert, dan win je ook niet. Dat is natuurlijk ook weer een, een punt. Ja, dat is, was ook een beetje, vind ik dan, het saaie van zo'n uh, zo ploeg als Rabobank. Die, die gokt dan alles op, op de kopman, Geesink in dit geval. En dan, ja, omdat ze er alles op gokken, gebeurt er ook niks in zo'n ploeg eigenlijk. In, in de eerste twee weken. Nee, nou ja, dat, dat is een keuze die zij maken. En um, dat hoef je niet zo te doen natuurlijk. Lotto kwam daar ook met Jurgen van der Broek als absolute kopman uh, op dezelfde manier als Robert Geesink was. Jurgen van der Broek valt ook en valt uit. Um, maar ze hebben ondertussen met Philippe Silbert wel uh, twee etappes, zeg ik even, aan hem hoog gewonnen. En mm -hmm. met Jelle van Nendert een etappe gewonnen. Ja, en ze hebben een hartstikke een mooie tour gehad. Yeah. Dus je hoeft niet per se zo te doen als raar. maken. wat ik wel begrijp is, kijk, op een gegeven moment valt Robert Geesing. Dat heeft een ontzettende impact op wat hij kan, natuurlijk. Want hij is zwaar gevallen en fietst daar een stuk minder hard. En dat begrijp ik best. En dan is het ook lastig om, uh, om, om een plan B te maken. En van de ene dag op de andere op plan B, uh, op plan B over te stappen. Want eh, ze hadden een bepaalde strategie. Dat begrijp ik ook nog wel. Maar ja, uh, je, hoeft, je hoeft natuurlijk niet per se al je kaarten op één man te zetten. En vanaf het begin af aan defensief te rijden voor die ene man. En alles voor die ene man te doen. Je kunt ook zeggen, nou ja, we gaan... Uh, wat ze vroeger ook gedaan hebben met, met, met, toen ze Oscar Frerre nog bij zich hadden. Oh ja, ja, eerst de sprint, de, de, de, de sprint, sprint, de sprint ja. en de uh, en de kopman. Ja, dan hadden ze, dan hadden ze, dan hadden ze dan konden ze het op, op, uh, op twee paarden gokken in ieder geval. En dat was ook nog wel het grote gemak wat iedereen dan altijd zei van ja, Frerre is een jongen die, die hoef je in de sprint niet zo te begeleiden. Die kan je redelijk aan de slot overlaten. En de windje ook wel. Want dat was ook inderdaad zo. En die andere jongens die hielden zich dan bezig met het klassementen, dat was dan een mensje of. of uh, ja, voor, voor mensen met name en nu heb je dan geestink, dus in ieder geval een Nederlander, dat vind ik allemaal een stuk leuker, dat, uh, ja. dat, dat, maar goed, het, uh, ja, het, het pakt niet uit zoals het, zoals het zou moeten en als je het aan mij zou vragen, maar ja goed, wie ben ik, dan zou ik zeggen, nou ja, ga, er, ga daarheen met wat meer ambitie dan die ene ambitie en probeer ook eens, probeer gewoon eens wat. Ja, wat. Ik wat, wat, uh, bedoel, Geesink was dan wel echt een flinke teleurstelling. Is dat dan ook omdat. Ik hoorde bijvoorbeeld Johan Derksen in, uh, in, in, in Tour de Jour zeggen: van ja, we zijn gewoon geen goed Willenlandse, we, we zijn gewoon geen goede topsporters. Ja, dat is gelul. <laughs> dat, uh, om het in, in de termen van Johan Derksen te zeggen: uh, het zijn geen topsporters. Kijk, als jij in de tour rijdt, dan hoor je in ieder geval wel ongeveer bij de 200 beste renner te weer. Ja, bedoel, dat dan wat kun je wel is. Redden, wat. Dan, dan kun je echt wel wat. En dan ben je, dan ben je ook echt wel een topsporter. En, dus, uh, en, en Robert Geesink was vorig jaar zesde in diezelfde toer. Nou ja, dan ben je echt wel dan ben je ook echt wel een topper. He, dat, uh, dan kun je echt wel wat. Dus dat is echt onzin. Um, maar ja, het, het is wel vaarlijk al mislukt. En er uh, gaan ook wel stemmen overal over ja, Rabobank gaat dus bij jezelf te raden. En dat zou ik ook zeggen. Kijk, als jij het meeste geld hebt van allemaal, ja. dat geldt in iedere sportsucces is. Is niet te koop, zeggen ze altijd, maar is voor een gedeelte natuurlijk wel zo. Um, kijk, je kan niet een overwinning kopen. Maar als jij heel veel geld hebt, dan kun je wel de zaken zo faciliteren. En, en die renners aantrekken die, uh, uh, die goed zijn. Uh, dat jij in ieder geval moet zorgen dat je meedoet, meedraait in de top. En dat heeft Rabobank deze toer absoluut niet gedaan. En natuurlijk, daar zit een gedeelte pech bij. Maar ja. ze moeten het natuurlijk wel gaan evalueren, want het kan niet alleen maar pech zijn. Er is meer ja. aan de hand. Nu was er nog een grote teleurstelling, tenminste dat vind ik, en dat komt dat door, die heeft het, toch, ja, heeft het toch ook wel laten liggen, vooral de eerste week, hij viel, hij liep vertraging op, volgens mij al de eerste etappe en daarna is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Nee, nou ja, die heeft natuurlijk een hero gereden dit jaar, omdat, en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die, uh, die dopingzaak, die klem, de roll, die 0,000% uh, die ze aan <laughs> ja. zijn bloed hebben gevonden, wat nog altijd... Uh... Uh, boven zijn hoofd hangt ergens. Hè. Dan wordt geloof ik pas de volgende maand een beslissing uh, overgenomen, of toch, misschien wordt het weer uitgesteld, weet je ook niet. Maar uh, dat was voor je komt doen in ieder geval een reden: van, nou ja, goed, ik weet niet eens zeker of ik al die tour mag starten, laat ik maar gewoon rijden waar ik kan gaan rijden en hier al gaan rijden, en die zo goed mogelijk gaan rijden. Maar ja, twee grote rondes rijden, dat, dat is heel erg veel. Dat is heel erg zwaar. De laatste keer dat er iemand geweest is die ze allebei gewonnen heeft, dat was Marco Pantani in 1998. Het gebeurt niet zo heel erg vaak. Nee. Dus ja, daarvan herstellen en dan weer de Tour gaan rijden, dat is nog niet zo makkelijk. En Comte bleek dat dus toch niet aan te kunnen. Maar hebben ze ook bij hem die valpartij meegespeeld. En dat scheelt natuurlijk gewoon anderhalve minuut. En... Um... Maar goed, ik, heb, ik moet zeggen, ik heb zelf wel van Contador genoten eerlijk gezegd. Vooral die, die laatste alp etappe ja, dat hij voor in de aanval gaat. Hij heeft zich wel laten zien in ieder geval, hij had nog wel strijdlust. Ja. Hij, heeft, hij heeft er echt voor gevochten. ook, ook in de in die etappes om door een slimme manier in de aanval te gaan, uh, in die afdalingen waarvan de sleekboeritjes hadden gezegd dat ze ze eng vonden. Dat, dat vind ik dan ook wel mooi, <lacht> daar maakt hij dan ook gebruik van op een hele slimme manier. Tactisch heeft hij het goed gedaan. En ja, op de laatste dag heeft hij alles op niets gereden, de, de laatste dag in de bergen dan. En uh, dat vind ik wel de prijzen, daar heb ik wel, ja, dat, dat vond ik uh, heel mooi gedaan. Dus wat dat betreft, ja, zijn prestatie is uiteindelijk misschien teleurstellend, maar de manier waarop hij gekoerst heeft, daar heb ik wel van genoten. Evans, terechte winnaar denk jij? Ja, uh, zeker. Uh, eigenlijk heeft de Tour bijna altijd een terechte winnaar. Want uh, als jij over drie weken uh, de sterkste bent, dan, uh, ja, dan, dan ben je gewoon de sterkste. Ja. En uh, als je naar het klassement kijkt, dat is ook wel een opvallend feitje. Evans heeft uh, vanaf dag 1 uh, in het klassement nooit later gestaan dan de vierde plek. Hij heeft natuurlijk die gele kruipels op de laatste dag. Uh, bijvoorbeeld de ene laatste dag veroverd. Ja. En dus hij, hij draagt nog maar één dag. Maar hij is begonnen na de eerste etappe als nummer 2. Nou ja, dan heeft hij een tijdje heeft hij tussen nummer 2 en plaats 3 in het klassement gezworven... En uh, na die eerste, uh, eerste etappe uh, naar de Galileo stond hij zelfs eventjes vieren. Maar uiteindelijk heeft hij het geel. En als jij de, de hele toer lang uh, in de top 4 hebt gestaan, ja, dan, dan ben je wel goed bezig. Ja. En um, hij heeft het ook zelf opgelost. Dat vind ik ook knap. Ik wil, in het verleden werd altijd gezegd: nou ja, Evans is een, is een verdedigende rijder, etc. Nou, misschien heeft hij deze toer ook voor een gedeelte wel verdedigend gereden. Maar hij heeft het wel echt helemaal zelf gedaan. Op het moment dat Andy Sleck weg was, toen ze naar de Garibé toe reden, toen heeft hij er zelf achteraan gereden, want iedereen ging naar hem zitten kijken. Hij moest ook wel natuurlijk. Hmm. Maar en dat was ook in de etappe toen, uh, toen Contador weg was. Nou, toen heeft Evans het toch zelf opgeknapt. Dus ja, dat is niet gestolen zoals dat dan heet. Dan gaan we straks, eh, en straks is vanmiddag, dan ook terecht klappen voor Cadel Evans, die dan op het hoogste treetje staat in deze Tour de France. Dankjewel Leo voor de afgelopen weken. Ja. Graag gedaan, wat was heel leuk? Dat is mooi. En we blijven je verhalen lezen op het iskoers.nl. Dankjewel. Zeker, zeker doen. Oké. Okay. <laughs> dan maar Franse muziek dan maar, hè? Michel Depeche. En hoe heet hij, Frank? Poer en Fleur. Ah oh ja, Poer en Fleur. Mooi liefde. Hoi. Entre tes droits Je pourrais tout guider quitte à faire démoder Pour un float avec toi Michel Dipesh, een Poor aan flirt in deze allereerste aflevering van Vaar 7. Een soort variant van 4 7. Ik vond het leuk, Frank. Ik vond het heel leuk. Het was romantisch. Ja, en romantisch en ook een beetje gek vanuit ons bootje. Ja, hierzo. in Spakenburg. En inmiddels is het licht geworden in Spakenburg. En wie woont er in Spakenburg? Edsanker, nee! Hey. <laughs> dat klopt hè? Nee, dat klopt helemaal niet, man. Oh! oh de, je, je komt toch uit Spakenburg? Nee, joh. Ik, kom wow. uit, uh, ik ben geboren in Beverwijk. En uh, woon nu in Den Haag. Maar ik heb uh, heel lang gewoond in Stendam. Oh, Wat verkering gaat met een meisje uit Spakenburg. Kijk, dat, we, dat, dat wist ik. Er was iets met Spakenburg. Wat zit er straks in? Dit is de ja, Ik heb straks een bijzonder gesprek, zeg ik in jouw lege studio, uh, Luc. Mm. Uh, met Leo Andringa. Hij is econoom, hij woont in Italië... en hij predikt de economie van de gemeenschap. En Kijk. dat is bijzonder in tijden dat alles staat te kraken... en te schudden op zijn grondvesten. Nou, dan gaan we zo meteen naar luisteren hier... terwijl we hier de boel gaan opruimen. Dankjewel, je Ed, tot volgende week. Goede uitzending. En uh, Frank, jij, als jij, doe jij eraf? dan ga ik ja, lekker naar bed eigenlijk wel, doe ik was, ja. okay. Volg ons op Facebook. Facebook.com slash de schippers van BNN. En volgende week dan zijn we er ook weer in 4-7. En je hoort ons ook elke doordeweekse avond om kwart voor tien. Hier op Radio 1 in BNN Today. De schippers van BNN gaan nog twee weken verder, Frank. Twee, dat weken, twee, dus twee hele lange weken. <laughs> Tot volgende week. Ahoy! ...komt waarneming nummer 49.999.999. De tafel eend. En nummer 50 miljoen, dat is... Nee, die wordt bekendgemaakt in vroege vogels. Oh ja. Dat doen we toch niet als een sportje, zo groot nieuws. Die 50-miljoenste natuurwaarneming zit ingeklemd tussen... ...zonne-energie in de Sahara... ...de opmars van de kraakskade... ...een tuinreservaat op een Boerenderf. ...en het prachtige geluid van rustreeppadden in Amsterdam. Luister straks van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. Vroeger. Vroeger. Het nieuws van alle kanten. Bent u ondanks Japan ook nog steeds voorstander van kernenergie? Kies dan nu voor extra voordelige en CO2vrije energie van atoomstroom. Stap direct over of vraag een vrijblijvende offerte aan op atoomstroom.nl. Juist nu.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 Dit is Radio 1.